Everybody Sweet Dreams are eigenlijk zie je al je op je klok kijken. van... Uh, gaat hij dat uh, nog halen? Totdat het nieuws van één uur. Ja, want ik heb nog een. Uh een song klaarstaan van uh, een minuut. Je gelooft het niet, maar ze worden dan nog gemaakt hoor. Een, uh, een song die een minuut duurt. Dit was uh, bijna vijf minuten. Sweet Dreams van uh, die Rhythmix bracht de tijd op uh, anderhalve minuut uh, voor één. Want de man waar ik het over heb is uh, Kashmir Hakim. En die is uh, heel erg bedreven op uh, de gitaar. Maar ook heel erg uh, wijs als het gaat om het een beetje maken van muziek. Maar ook hele korte nummers. Daar slaagde die uh, in op het EPje wat hij uitgebracht had: De heel Tot aan het nieuws van 1 uur. Angels van Kashmir Hakim. I'm walking home thinking back missing our times. Oh so fun Butterflies, curtain is closed, fighting time every night. And I'm not so sure how old Daniel will grow. I hope you guys do, cause your heart is so true. Still floats on your love when your wings surround me. The wind in my ear of oh, your words always fair. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Julie Stubenitski met het NOS-journaal. De Baskische terreurbeweging ETA heeft een staakt het vuren afgekondigd. Dat zegt de BBC op basis van een videoband van de afscheidingsbeweging. Het is onduidelijk of het een tijdelijke of definitieve wapenstilstand is. Op de band stelt de ETA dat het enkele maanden geleden heeft besloten... om te stoppen met de gewapende strijd om een democratisch proces in gang te zetten. ETA heeft al twee keer eerder een wapenstilstand afgekondigd, maar heeft die later weer geschonden. De terreurbeweging strijdt al zo'n 40 jaar voor een onafhankelijk Baskenland. Bij diverse aanslagen zijn meer dan 800 mensen om het leven gekomen. Met het vastlopen van de formatie in België is de discussie over de splitsing van het land weer in volle hevigheid losgebarsten. Sommige Franstalige politieke kopstukken vinden dat Wallonië zich moet beraden op een toekomst zonder Vlaanderen.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 De schade wordt inmiddels geraamd op meer dan 1 miljard euro. Morgen komt in Nieuw-Zeeland het kabinet bij elkaar om te praten over extra steun aan de regio. Voor een partycentrum in Zoetermeer is vanochtend vroeg een 23-jarige Rotterdammer doodgeschoten. In het partycentrum was een groot feest met zo'n 800 bezoekers aan de gang. Volgens de politie is de Rotterdammer ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom er is geschoten.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 Ja, dat is een tijd uh, terug. Uh, Foreigner met uh, Love on the Telephone. Uh, dat is een uh, nummer die wordt vrijwel bijna niet meer gedraaid op de Nederlandse radio. Dus daarom doe ik het dan maar. Zes minuten één. Welkom uh, terug bij het uh, tweede uur van deze uh, muziekboulevard op zondag tussen 12 en 2, Waarin uh, het uh, domein natuurlijk een beetje is uh, voor de singer-songwriters. Uh, hier en daar ook aangevuld met uh, gewoon... Uh, ja. Pff. Een beetje lekkere muziek eerlijk gezegd. Singer-songwriters, daar heb ik het over. Uh, ik ben bezig om uh, een, iemand hier uh, naar de studio te krijgen. En of dat ook nog daadwerkelijk gaat lukken, dan moet, dat moet ik wel uh, op gaan schieten. De dame in kwestie heeft haar uh, talenten min of meer een beetje uh, bijgeschaafd in... of bijgewerkt in Australië. Daar heeft ze min of meer het uh, vak van singer-songwriters uh, gedaan. Uh, nu is ze uh, zover dat ze gaat trouwen aan het uh, eind van het jaar. Maar ze heeft ook besloten om toch uh, weer Nederland te gaan verlaten. En haar geluk in Australië te beproeven. Daar waar ze vandaan is gekomen en ook het, uh, het vak eigen gemaakt heeft. Ik heb het over haar DASA. En uh, vorige week uh, had ik al iets uh, gespeeld uh, van haar in de, in de uitzending tussen 12 en 4. In de zomeruitzending nog van CFM. Maar dit vond ik toch ook wel... Heel erg de moeite waard. Luister naar dit nummer, dit mooie nummer van haar. No, I won't give up on you You mean enough to me The door will always stay open for you The door will always stay open for you The door will always stay open for you een uit uh, Lekkerkerk, Duncan Idaho, met backtracking. Uh, Kom ik uh, ergens ook uh, op het web uh, tegen. Ik denk, ha, het is wel, uh, wel grappig om uh, te draaien bij ons hier bij ZFM Zandvoort. Uh, ja, dat, uh, dat is ook een van de redenen waarom we er zijn, eerlijk gezegd. Daarvoor overigens uh, was het uh, Hadassah met uh, Can We Talk... Een uh, nummer wat ik uh, een week geleden ook al heb uh, afgedraaid hier op uh, de radio. Het is gewoon uh, een lekker niemandalletje Hoewel, er uh, zit ook wel, wel uh, serieus uh, tekst achter eerlijk gezegd. Uh, dat moet ook, uh, moet ook wel. Als je singer-songwriter is, dan wil je natuurlijk ook als muzikant serieus uh, genomen worden. Ja, dat brengt mij dat, het, uh, dat we toch weer eens even teruggaan naar vorig jaar. Want vorig jaar in 2009 op bevrijdingspop stond deze dame en... Ze zou bijna echt geïnterviewd worden door Anders Berg, maar die werd ziek. Hier is Gabriel Simeon. keer dat ik deze jongens gezien heb zonder al die make-up was bij de allereerste hit waarmee ze doorbraken in Nederland. Maar denk ook voor de rest van de wereld met A Forest. Toen had Robert Smith helemaal geen make-up op, maar ik denk ook voor de rest van de band niet. Ze beschilderen zich graag, heb ik maar laten vertellen. The Cure was dat, daarvoor Gabriella Sielmi. Met Sweet About Me. Die stond uh, vorig jaar uh, op bevrijdingspop. En Andor Sandberg dacht het genoegen te smaken van... Ja, ik ga die even interviewen. Mooi niet. Werd geveld door... Uh, nou, ik wou net niet zeggen de Knokkelkoorts. Maar uh, dat is er schijnbaar ook weer een uh, nieuwe ziekte. Die zich in Suriname heeft uh, opgedoken. Maar uh, hij was niet in staat om deze dame te interviewen. En dat ging toen aan zijn neus voorbij. Hoewel hij dit jaar er gewoon weer wel uh, bij was uh, bij bevrijdingspop Radio Ik heb alleen... Uh, ...toegekeken als uh, toeschouwer in dit uh, verband. Niet alleen dus uh, onbekende muziek... ...maar ook gewoon de wat bekende werk. Nou, dat hebben we dus net gehad. Nu weer gewoon tijd weer voor het wat uh, onbekende materiaal... ...wat uh, de aandacht uh, best wel uh, verdient. En daarom zijn wij er natuurlijk ook. Ik zei het al, ik had het net uh, met uh, Ganna van het Riet... Die, ...of Ganne van Riet heet ze eigenlijk uh, voluit. Zij had uh, een nummer, wat ik net al draaide... Ten thousand, uh, ten thousand lovers, moet ik het goed zeggen. En uh, dit is uh, ook iets wat ze gemaakt hebben. En dit is weer totaal iets anders. Bye and bye. It's fun. As the demons the deep end, see De zesde dimensie van het brein, dat kwam uit de ruimte. Ja, yeah, yeah, yeah. daar hebben we in een even tijd uh, niks van gehoord. We hebben hier in uh, deze uitzending ooit nog eens een keer het genoegen mogen smaken van alleen piraat. Dat kwam mij uh, uh, op uh, de nodige kritiek uh, te staan hier uh, binnen uh, dit huis, uh, binnen de studio. Een aantal mensen zeiden van hoe kun je dat nou doen? Nou ja, het is gewoon uh, apart, de jongens uh, oefenen ergens... Uh, in een, een of andere vervallen schuur in Castrium. En uh, ze hebben ook uh, meegedaan aan de Eimond uh, popprijs uh, geloof ik een tijdje terug. Daar kwamen ze toch wel redelijk uit de verf. En ze zijn ook hier uh, bij ons in de studio geweest. In een akoestische zetting. En dan klinkt het toch uh, veel aangenamer uh, moet ik je erbij zeggen. Tenminste voor velen dan. Uh, dit vind ik ook uh, prima hoor. Daar niet van Want anders had ik het natuurlijk nooit uh, gedraaid uh, bij de muziekboulevard op deze zondag. Deze zondag die er dus nu uh, uitziet alsof gewoon uh, het nooit herfst wil gaan worden in dit land. Het is uh, gewoon knap weer. En uh, om even in knap weer uh, te spreken. Als ik hier in de studio kijk, dan uh, zit er iemand hier uh, gewoon een uh, visje naar binnen te werken. Dat ruik ik uh, dan ook <laughs> gewoon eerlijk gezegd. Ja, uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat zeg jij allemaal? Uh, zie je daar gewoon uh, lekker tevreden van te eten? Ik ga wel weg hoor. <laughs> Ja, dat is onze, onze, onze Lennon van der Haak. Die zit gewoon even voorovergebogen over het aantal nieuwsberichten wat de krant heeft uitgebracht de afgelopen week. Misschien straks in het programma Zondag in Kermeland kunnen we daar nog altijd wat aandacht aan besteden. Goed, dat is straks. Nu eerst weer terug naar de dame die vorige week bij de Uitmarkt al te zien was geweest. Heeft half Nederland al, uh, wat zeg ik, driekwart Nederland al plat. Maar ze heeft ook een record, geloof ik, al uh, gevestigd. Ze heeft, uh, het, uh, ze heeft een aantal weken op één gestaan. En daarmee heeft ze het record van Michael Jackson verbeterd in dit land. Want uh, Thriller stond een x aantal weken op één. En zij ging daar met één of twee weken met haar verkoop van haar album overeen. En hier, hier begon het allemaal mee met dit, met dit nummer. Hier is Carol Emerald met Back It Up. We komen uit Alkmaar. Je hebt hem nog niet eerder van ze gehoord. Hoewel, we hebben een hele lange tijd terug. Ook ergens aan het begin van de zomer. Ik geloof zelfs nog in het voorjaar. Dat we deze band uit Alkmaar op bezoek hadden. Ze noemen zich The Last Man of Palau. En dit nummer, Enemy Inside, kon gewoon wel. Het andere nummer, Viewbar. Dat is toch net even van een pittigere categorie. En dat is dus de reden waarom we dat eventjes niet draaiden. Caro Emerald, zij was vorige week bij de Uitmarkt te zien en te horen. Ik geloof op het Museumplein, daar hadden ze een heel stuk podium opgebouwd en opgetrokken. En later op de avond kwamen daar ook de singalongs voorbij. Ik vraag me af of mijn ex-collega Joyce Meister toevallig daar geweest is, want... Er stond in de achtergrond, uh, koor stond daar mee, wat mee te zingen. en Een aantal uh, van die gezichten had ik al eerder gezien, dus het zou zomaar uh, gekund hebben. Uh, ik zei dus, Caro Emerald, uh, tegenwoordig uh, is zij uh, degene die het Nederlands exportproduct van de muziek uh, aardig hoog begint te houden. En dat uh, bewezen al door een aantal weken met haar album op nummer 1 uh, te staan. Een ander iets wat ik ook in die snoeptocht hier heb gemaakt in de richting van Amsterdam. Want ik zei al, dondersop hadden we aan het, in het eerste uur. En dat was in het pakhuis Wilhelmina. En een dag later kwamen daar de kwartfinalisten van de Grote Prijs van Nederland uit. En een van die dames die daar op trad was Aisha. Oh. En dat is dit mooie nummer geworden. The City Alive. Yeah. Oh, the oh, Er bestaat alleen maar een uh, live versie, tenminste die hebben ze ooit uh, uitgebracht op uh, cd. Uh, wat anders, ja, ik heb hem ooit ook in een studio versie gehoord, maar dat klinkt hij toch totaal anders uh, dan de versie die je net hebt gehoord. Slippery People van Talking Heads uh, vond ik altijd wel heel erg grappig toen deze jongen uh, zeg maar net begon met het stappen hier in Zandvoort. Uh, toen hadden we ook nog meer discotheken in Zandvoort. We hadden toen nog de Kenzo, de Lucius, um, wat hadden we nog meer? Uh, de, de Kings Club hadden we toen nog. Ja, en natuurlijk die uh, Chin Chin, die hadden we natuurlijk ook nog. En tegenwoordig is er alleen nog maar de Chin Chin overgebleven. Dus ja, uh, wat dat er gaat is er wel heel wat uh, veranderd. Maar Slippery People was uh, stijf vast het plaatje wat uh, een van de disc jockeys uh, des bij de Kenzo uh, ...vaak opzetten en uh, het zootje ging toen al wel heel erg vaak los, moet ik hem bijzeggen. Maar goed, dat is ook alweer meer dan twintig jaar terug, dus uh, opa vertelt. Het is zeven uh, minuten voor twee inmiddels uh, geworden bij uh, ZFM Zandvoort uh, Muziekboulevard weer terug van weg geweest... ...tussen twaalf en twee. Het domein ook voor uh, wat betreft de singer-songwriters... ...ja over singer-songwriters gesproken. Ik uh, schiet spontaan wat uh, te binnen, denk ik. Ik, ik ga toch even zoeken, want uh, die heb ik hier nog ergens in mijn database hier nog ergens uh, zitten. Uh, Daar ben ik nou wel eventjes uh, op zoek naar, maar ik hoop dat nog even gauw uh, te kunnen vinden. En anders wordt het een, uh, even een zeurderig uh, verhaal. Ik zal eens even kijken of het, uh, of het een beetje... Ja, heb ja, eens. Dus. Ik heb wat uh, gevonden. Dit, uh, dit is uh, ook heel erg uh, leuk. Ik ben het ook een van die tochten te tegengekomen in, uh, in het land. Ook... Bij de voorrondes van uh, de Grote Prijs van Nederland is een uh, jonge uh, aantal muzikanten, drie stuks. Uh, twee dames en één heer, maar ik uh, vind het wel leuk om naar te luisteren. Scarlet May. open. Your are picked up from the floor. Empty bottles by my door.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 empty house outside my window, gray clouds and baby what you had to leave it's so lonesome now beneath my sheets and don't you want somebody to keep you warm met raindrops. Uh, drie minuten voor twee inmiddels bij ZFM geworden. We gaan afsluiten en ja dan heb je nog maar twee en minuut over om nog iets te draaien. Nou dat gaan we ook zeker redden. Dit uh, is tot aan het nieuws van twee uur en dat is wel heel erg leuk want het is een oude. Crosby, Stills en Nash. En hier is Marrakesh Express. Sunset in your eyes Juggling the train To clear Moroccan skies Ducks and pigs and chickens Call